1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Syrische oppositieleider waarschuwt Europese jongeren. Kom niet in Syrië vechten. Verdachten opgepakt van brandstichting in Waalre en in kleine cafés zonder personeel mag niet meer worden gerookt. Vandaag en ook morgen droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 3 of 4 graden en de oostenwind is wat minder. Donderdag meer bewolking en vooral in het noordoosten misschien wat sneeuw. De pas afgetreden Syrische oppositieleider Moas al-Ghatib... raadt Franse en Nederlandse moslimjongeren af om in Syrië te vechten. Dat zei hij tijdens de top van de Arabische Liga in Qatar. De afgelopen weken werd bekend dat steeds meer Nederlandse moslimjongeren... overwegen hun moslimbroeders in Syrië te hulp te schieten. Hij zegt zijn dus Franse en Nederlandse moeders schreven brieven... waarin ze uitlegden dat hun kinderen in Syrië vechten. En ik zou tegen die jongeren willen zeggen... als je familie je nodig heeft, kom dan niet hier naartoe. Zorgen voor je ouders, of ze nou moslim zijn of niet... dat is belangrijker dan hier een jihad voeren. Daar praten we over verder met correspondent Sander van Hoorn. Sander, waarom deed Al-Ghatib juist die uitspraken... tijdens die bijeenkomst van de liga? dat hij uh, het inbedden in een hele lange uh, pleidooi... ...voor meer westerse inmenging. Dat is natuurlijk uiteindelijk veel belangrijker... ...voor de Syrische oppositie... ...dan die enkele jongeren uit Europa... ...die komt meevechten. En zij gaat diep... ...hoeveel mensen moeten er worden afgeslacht... ...voordat het westen eindelijk hulp toezegt. Qatar doet het een beetje... ...Saudi-Arabië doet het een beetje... ...maar het Westen laat het afweten. En die jongeren, nogmaals... ...die, zegt die, die hebben we dus niet echt nodig. Die al die is net weg als oppositieleider, net afgetreden. Wat doet hij dan nog bij die top? Um, ja, eigenlijk daar zitten omdat die stoel op de uh, plek van de Arabische Liga... Uh, is vrijgemaakt voor de Syrische oppositie. Die wordt nu door de Liga erkend als officiële vertegenwoordiging van de Syrische bevolking. En er is op dit moment niet echt iemand anders die het kan doen... Er is wel een soort premier in ballingschap benoemd de afgelopen week... maar die wordt door, niet door iedereen erkend. En deze moaf Al-Ghadiq, dat is wel iemand die mensen bindt. Uh, hij was... Uh, de imam in uh, moskee, een grote moskee in Damascus uh, staat bekend als gematigde moslim en wordt door de oppositie, uh, maar ook door heel veel mensen die eigenlijk nog wel de regering steunen, gezien als iemand die kan samenbinden. En zo zat hij daar dus vandaag ook bij de top van de Arabische Liga. Hij pleitte voor meer steun, maar hij zei bijvoorbeeld ook tegen de Arabische landen dat zij ook hun politieke gevangenen moeten vrijlaten. Met andere woorden. Er zat wel iemand met gezag die vandaag dus ook die uitspraken over Nederlandse jongeren deed. Nou is het natuurlijk uiteindelijk de bedoeling van al ghatib en ook de imam van de moskee in Den Haag... dat jongeren dus niet moeten komen naar, uh, naar Syrië, zich niet moeten aanmelden als jihadstrijder. Blijf lekker thuis, jongens. Maar hebben ja. al ghatib en die imam dan wel vat op die jongeren? Ja en nee. Uh, ik denk dat er een groep... Jongeren is die uh, misschien op het journaal, op YouTube natuurlijk... die filmpjes zien en denken... ik moet nu gaan helpen. Uh, daar eigenlijk niet zo goed over nagedacht hebben. Misschien dat via de ouders, via de moskee... via dit soort uitspraken die jongeren wel bereikt worden. Maar dan heb je natuurlijk waarschijnlijk een andere groep jongeren... die helemaal in het cirkeltje van de jihadisten zitten. Die, die sites bezoeken op internet. Die luisteren naar die imams die daar iets over zeggen. Ja, en volgens die groepen... Is deze mas algatief een halve ongelovige? Het heeft allemaal dingen gezegd over de oppositie in Syrië... waar zij het niet mee eens zijn. Bijvoorbeeld dat hij streeft naar een seculiere staat. Ja, en dat soort jongeren bereik je hier niet mee. Die zitten gevangen in de netwerken van de radicale islam... en die zullen hier niet uh, door op andere gedachten gebracht worden. Duidelijk. Correspondent in het Midden-Oosten Sander van Hoorn. Een verdachte van de aanslag op het gemeentehuis in Waalre is opgepakt. Dat is een man van 36, komt uit sint michielsgestel En dat gemeentehuis van Waalre, u weet het nog wel, brandde in juli uit. Juli vorig jaar, nadat twee auto's de ingangen van het pand uh, hadden geramd. Mino Remmers, die weet er veel meer van. Die man woont op een woonwagenkamp. Mino, ben je bent net geweest. Wat zeggen de mensen daar? Ja, ik ben net geweest op het woonwagencentrum. Het is een klein regionaal kampje in Sint-Michels-Gestel... vlakbij Den Bosch, aan de rand van het dorp. Zeven woonwagens. En daar viel de politie vanmorgen om half negen binnen... bij twee van de, ik schat, zeven woonwagens. En daar hebben ze dus die 36-jarige verdachte aangehouden. En ze hebben iets later ook een auto in beslag genomen. En de bewoners, ja, die reageren verontwaardigd. Wat zeggen ze zoal? Ja, ze zeggen eigenlijk van we begrijpen niet... dat wij nu in verband worden gebracht uh, met Waal. Het is een hele lieve jongen die ze hebben meegenomen... die blijkbaar, zo bevestigen de bewoners... twee weken geleden al bij het politiebureau is langs geweest voor verhoor... maar toen mocht hij weer gaan, zeggen ze. Dus ze snappen niet dat hij nu toch met de nodige bombardie... van het ochtend van het kamp is, uh, is gehaald. Uh, een van de bewoners heeft uit frustratie ook uh, Homo's Wouten... Op, uh, op de voorruit van de woonwagen geschreven... als uiting van uh, frustratie over de aanhouding. Nou, was die aanslag op het gemeentehuis van Waal, vorig jaar juli... deze man woont in sint michaels hoe zou je dat verband uh, kunnen leggen? Nou, wat wij de NOS uit eerdere bronnen al wisten... is dat uh, sint michaels al wel in beeld was. Dat heeft alles te maken, denken wij, met de vluchtauto. Uh, in die nacht dat die aanslag is geweest is er een snelheidscontrole geweest en daar is toevalligerwijs de vluchtauto ja, geflitst of in ieder geval gesignaleerd met een snelheidsovertreding. En uh, er zijn ook beelden uh, uh, beschikbaar gekomen ter, ter beschikking van de politie waarbij je ziet dat mensen met een auto achter jerrycans met brandstof uh, vullen. En... Uh, Volgens ons is het spoor naar Sint-Michus-Gestel te herleiden... aan de hand van die auto, want dat zou een auto zijn... die in Sint-Michus-Gestel uh, is teruggevonden. En ja, de politie ha had daar wel aanwijzingen voor, maar het bewijs ontbrak. Uh, wel is er een beloning al eerder van zo'n 25.000 euro uitgeloofd. En nu blijkbaar toch is er schot in het onderzoek gekomen. Althans uh, is deze 36-jarige man aangehouden. Maar we denken dus dat het alles te maken heeft met de vluchtauto... die gesignaleerd is in de buurt van Waalre. Het is wel zo, als je de bewoners staan vanochtend... ik heb net met de tante gesproken van de verdachte die is aangehouden. Uh, als je die dan vraagt naar nou, Walder, dan doen ze er eigenlijk een beetje het zwijgen toe. Daar weten wij niks van, uh, zeggen ze dan. Daar willen ze eigenlijk niet al te veel over kwijt. Oké, okay, dankjewel. Marno Remmers. Het Rijk heeft 5 miljoen euro uitgetrokken voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. Dat is dan exclusief de kosten voor de beveiliging. Over die kosten wilde premier Rutte uit veiligheidsoverwegingen helemaal niks kwijt. Verslaggever Menno Meijer was bij die persconferentie van het ministeriële comité onder leiding van premier Rutte. Van de gemeente Amsterdam was al bekend dat het 7 miljoen euro beschikbaar heeft... voor het organiseren van alle festiviteiten. En nu is dus duidelijk dat het Rijk 5 miljoen euro heeft begroot voor de kosten. In de 5 miljoen zit een bijdrage van het Rijk aan de gemeente Amsterdam. Uh, 1 miljoen. De kosten van de Verenigde Vergadering en de kosten die Defensie maakt... Uh, om een en ander te organiseren en nog een aantal kleinere kosten. Uh, Niet inbegrepen van die kosten zijn de kosten die gemaakt worden... voor beveiliging door het Rijk. Dat ze namelijk inzicht bieden in de beveiliging zelf en daarmee weer onveiligheid creëren. Daar wilde Rutte dus geen mededelingen over doen. In de kosten zitten wel de hotelkamers voor de bevriende koningshuizen. Die betalen zelf trouwens hun vliegtickets. Verder zorgt een supermarktketen voor het ontbijt bij de Koningspelen en betaalt de postcode loterij de kosten voor het boek met al uw dromen. Een aantal Kamerleden heeft inmiddels aangegeven niet te komen. Anderen, zoals de Partij voor de Dieren, komen wel, maar leggen niet de eet of belofte af. Ze zullen er ook niet naar gevraagd worden, vertelde Eerste Kamervoorzitter... en straks voorzitter van de Verenigde Vergadering, Fred de Graaf. Nee, ik noem ze niet. Nee, nee, ik noem ze niet. Nee, nee, nee, nee uiteraard niet. Want als je geen eten of belofte aflegt, word je ook niet opgeroepen. Na de inhuldiging is er s'avonds een groot feest rond het ei. En daar is inmiddels ook iets meer over bekend. al dus burgemeester Eberhard van der Laan. Dan vaart uh, het Koninklijk Paar de westelijke kant op... en dan is er iets met de signatuur uh, Sport. Uh, ik sluit niet uit dat Epke Zonderland daar een oefening doet. Uh, daar is Ali uh, B. de presentator. Dan vaart het Koninklijk Paar langs de noordelijke Eiehoeven en dan, dan passeren ze allemaal dingen die, die Nederland verbeelden. De vaartocht eindigt uiteindelijk bij het muziekgebouw aan het eiland met een grote finale. Morgen wordt trouwens meer bekend hoe de voormalige Antillen... de inhuldiging van de koning gaan vieren. Dat was Menno Reemeijer. En er hebben zich trouwens bijna 1100 journalisten uit binnen- en buitenland aangemeld voor 30 april. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De banken op Cyprus zijn nog altijd dicht. En ze gaan donderdag pas weer open. En toch proberen sommige mensen nog steeds om geld op te nemen. Ah, en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 Okay, I didn't know about Leike. No. I thought it will open zou like today. I didn't know that. Mevrouw no. okay. hier dacht dat ze vandaag zelfs de Leike-bank open zou gaan. De getroepleerde bank, waarvan eh, toch al geruime tijd duidelijk is, dat die eh, voorlopig voor onbepaalde tijd gesloten blijft. Totdat het samengaan met de Bank of Cyprus goed is geregeld. Oh, hier, maar... De Vrouw komt geld ophalen voor haar moeder. Niet zoveel hoor. Eh, de moeder is op hoge leeftijd, kan zelf niet naar de bank. En ze komt dus niet hier, zegt ze. Dat benadrukt ze echt om al haar spaargeld op te halen. Applaus! Ja, we zullen zien. Langs. Amisa, het hangt er wel scheffen. En ook zij zegt: we moeten vertrouwen hebben. We landen in Bent donderdag pas. Nee, oh. maar. Ze hebben geen Ze Ze moeten de elektriciteitsrekening betalen. Ze is al vijf dagen te laat. niet meer. We gaan niet We gaan niet niet meer. We gaan niet gaan niet niet meer. We gaan niet meer. We Wachten We gaan niet We gaan niet meer. We We niet meer. niet gaan ja, wat moet je hier op Cyprus blijven? Ze is al acht jaar hier. Deze mevrouw uit Rusland heeft een appartement gekocht. Ja, je kunt wel naar Griekenland gaan misschien, maar daar is het nog erger. Een reportage van Bart Kamphuis en de topman van de grootste bank van Cyprus heeft zijn ontslag ingediend. Dat melden de persbureaus Reuters en DPA op basis van bronnen bij die Bank of Cyprus. Topman Andreas Artemis stapt naar verluid op omdat hij het niet eens is met de hoogte van de heffing die wordt gevraagd van spaarders. Minister Schultz is van plan om de omstreden verbreding van de A27 bij Utrecht aan door te zetten. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. En naar verluid neemt ze de conclusies van een onderzoekscommissie over waarin de verbreding wordt goedgekeurd. Tegen die verbreding is veel verzet, onder meer van omwonenden en milieuorganisaties. Want die zijn er niet mee eens dat een deel van het bos aan moet worden gekapt.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 In 2011 werd er nog een uitzondering gemaakt... voor cafés die kleiner zijn dan 70 vierkante meter... en waar alleen de eigenaar van de zaak werkt. Maar dat is volgens het Hof in strijd met de regels... van de Wereldgezondheidsorganisatie. De zaak was aangespannen door Clean Air Nederland. Dat is een organisatie die zich inspant voor rookvrije publieke ruimtes. En Clean Air wil dat de staatssecretaris... het rookverbod direct streng gaat handhaven. Met één pennenstreek kan de minister de uitzondering... om het rook in kleine koekjes nog toe te staan uh, ongedaan maken... En de minister kan heel eenvoudig de handhaving ook goed regelen... door kroegen die nog steeds het rookverbod willen overtreden... voor twee weken te sluiten. Sport. Het Nederlands Elftal speelt vanavond tegen Roemenië... voor plaatsing voor het WK in Brazilië in 2014. En als Oranje wint, dan is de deelname vrijwel zeker. Bondscoach Van Gaal heeft Roemenië goed geanalyseerd. Dat is een zwaarder kaliber als Estland... Ze spelen wel ongeveer hetzelfde systeem, moet ik zeggen. Maar dat doen ze met betere individuele kwaliteiten. Dus uh, dan kan men ook wel een beetje weer inschatten dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Maar als je betere individuele kwaliteiten hebt, dan zal je ook uh, veel meer de aanval kiezen, denk ik. Dus ik denk ook dat de ruimtes wat uh, groter worden voor ons. Uh, als het niet in de eerste helft is, dan is het zeker in de tweede helft. Roemenië verloor vorig jaar met 4-1 van Oranje, maar volgens de Roemeense aanvoerder Rad, zegt dat helemaal niks over de wedstrijd van vanavond. Anything uh, anything can happen, doesn't matter uh, where you play. If I uh, remember well in uh, when it was for one in uh, in Roemenië we received Let's say some stupid goals from uh, standard kicks, so uh, also we had uh, some good moments in, at the beginning, so uh, if we had uh, more luck, I think uh, the game was, uh, was different. Ja, kreeg in Boekarest een paar domme doelpunten tegen... maar met wat meer geluk in de beginfase... had de wedstrijd heel anders kunnen aflopen, zegt Rad de Roemeense aanvoerder. De wedstrijd begint in elk geval vanavond om half negen... en is hier te volgen op Radio 1 in een extra uitzending van Langs de Lijn. Nu over naar Johnson Hoka bij de ABB. Een korte video op de A12 richting Den Haag... bij Blijstijk staat twee kilometer. Bij Zoetermeer is een ongeluk gebeurd... maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En de hoofdpunten van het nieuws... Franse en Nederlandse moslimjongeren moeten niet naar Syrië gaan op te vechten. Dat zegt de pas afgetreden Syrische oppositieleider Moas al ghatib Een verdachte van de aanslag op het gemeentehuis in Waalre... is opgepakt in sint michielsgestel En minister Schultz is van plan de omstreden verbreding van de A27... door Ahmedes Weert bij Utrecht door te zetten. Dit is Radio 1... NCRV. Lunch. Guilaine Plag. Welkom terug bij lunch. Zo direct knallen de kurken bij de werklunch. Want ik praat met een sommelier, oftewel iemand die alles van wijn af weet. In Japan vindt namelijk het WK sommelier plaats. In onze serie In de Praktijk nemen we deze week een kijkje bij Dierentuin Burgers Zoo. Dierentuin die bekend staat om zijn succesvolle fokprogramma's. Zoals met de Sri Lanka-panter. Kijk, dit is echt heel mooi wat hier gebeurt. Zie je wat er gebeurt? Ze gaat nou liggen. En dan nou, we gaan zelfs een paring meemaken, denk ik, nu nog. <laughs> dus... Vervolg. En na half twee in Stand.nl hoor ik graag wat u vindt van het optreden van onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Hij ligt onder vuur vanwege zijn uitspraken over de redding van Cyprus en of dat nou wel of niet een blauwdruk vormt voor toekomstige reddingen. De stelling waar u op kunt reageren is Jeroen Dijsselbloem krijgt te veel kritiek als voorzitter van de Eurogroep.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 In Tokio wordt hard gestreden in het wereldkampioenschap sommeliers. Ook Nederland doet mee, want een beetje restaurant kan natuurlijk niet zonder een echte wijnadviseur. Maar hoe moeilijk is het voor een niet wijnproducerend land om goede sommeliers op te leiden? Vandaag in de werklunch is Adrian Zarzo te gast. Hij is eigenaar van zijn eigen Zarzo in Eindhoven. En werkte onder andere als sommelier in de Libreien en in Ivy. Meneer Zarzo, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat, net als bij koks, ook de, de droom van een sommelier... om uiteindelijk je eigen tent te hebben, je eigen restaurant te hebben? Nou, ik, ik, ik ervaar het wel zo en helemaal... omdat ik zelf tien jaar wel in de keuken heb gewerkt... en pas vijf jaar het sommeliervak uitoefen. En hoe werkt dat dan, als u nu als sommelier in uw eigen zaak staat? Bent u de hele avond wijnadviezen aan het geven? Nou, ik heb uh, drie verschillende mutjes: op. Een koksmuts, een ondernemersmutsje en een, uh, een sommeliermutsje. Echt waar, ik ja? Het maar noemen. Ja, ik, ik, ja, doordat ik alle drie de kanten beheers... Stak af en toe in de keuken, af en toe in de in de wijn, en af en toe bij uh, ja, de rekeningen, wat ook belangrijk is bij ondernemerschap. Ja, uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. <laughs> de, Dat is inderdaad. Zo. Maar waar haalt u het meeste voldoening uit? Ik denk uh, momenteel uit, uit de jonge mensen die, uh, die mijn team vertegenwoordigen... in de keuken en in de bediening. En elke dag, uh, ja, terwijl ik hier zit, uh, wordt er nu op de zaak... een koffietraining gegeven aan de jongens. Dus dat vind ik erg belangrijk. Het ja. is het wel zo, want u, heeft, u zegt ik heb drie muts op... maar uh, je hebt vaak natuurlijk een maître en een sommelier. Hoe zijn die taken verdeeld in restaurants? Ja, momenteel heb ik echt gewoon vier uh, jongens in de keuken... die, uh, die ieder instaan van hun taak en ik als uh, overkoepelende factor... En in de bediening ben ik wel zeker de, de, de, de aanspreekpunt sommelier voor, voor mijn gasten. Hoe word je sommelier? Ja, moeilijk. Ik denk zo'n grote voorbeeld als Jan Willem... of uh, grote sommeliers in Nederland als Roy Pelgrim of Edwin Raben. Die hebben natuurlijk een, een hele carrière puur in de, in de bedieningstak gedaan... en heel veel uh, examens gedaan en, en proeverijen. En bij mij was het altijd mijn grootste passie na koken was altijd wijn. En wijn kopen en verzamelen... En langzamerhand uh, samen bij Therese en Johnny Boer bij de Libri heb ik echt ja, van, van mijn droom eigenlijk mijn vak uh, uh, uitgeoefend en meer naar, naar de wijn getrokken. Ja, en Jan Willem noemt u al als een van de drie beste. Daar zullen we zo meteen mee praten, want die doet mee aan het WK in, uh, in Tokio. Ja. Maar moet je, moet je heel hard studeren om sommelier te worden? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, Jan Willem is, uh, is uh, zeer getalenteerd en zeer getalenteerd ook om. Uh, om dingen echt op te slaan. Uh, meer, uh, ja, ik ben meer man van de praktijk, heb ik altijd gezegd. En hij ja, die kan gewoon een hele encyclopedie in, uh, in zijn hoofd stampen. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Maar hoe en ging het dat bij u dan? Uh, nou ja, ik, ik zou vorig jaar ook hebben meegedaan. Alleen ja, toen kwam natuurlijk het hele uh, project van mijn eigen zaak... waardoor ik weinig tijd daarvoor had. En ik vind als je daar mee moet doen, of wil doen... dan moet je echt gewoon de tijd ervoor nemen... En sommige landen hè, als Frankrijk of, of Italië... Die, die jongens krijgen gewoon een half jaar, drie kwart jaar... vrij puur alleen maar voor deze wedstrijd. Kijk, in Nederland is dat ongebruikelijk. Ik denk zeker. Ik denk dat wij zeker ja. een, door een economische karakter ook zeker aan cijfers denken. En het is gewoon voor een ondernemer niet haalbaar om iemand drie kwart jaar uh, vrij te geven. Ja. Zullen we even naar Jan-Willem van de Hek gaan. Die is in Tokio vanwege dat het WK is, Dus dat daar ja. plaatsvindt. Ik sprak hem eerder vanochtend, even, want nu is het daar midden in de nacht volgens mij. En ik vroeg hem <laughs> wat hij allemaal moet doen voor het WK. Oh, staat drie dagen: um, Kwartfinale, halve finale en een finale. Nou, de kwartfinale bestaat uit, dat heb ik net. Uh, is er ook te horen gekregen, bestaat uit theoretische deelten, theoretische test, van ruim drie uur. Nou, dan gaat het over uh, voornamelijk wijn natuurlijk, over het wijn maken, maar ook over uh, distillaten, bieren, koffie, thee, water en sigaren. Uh, daarna in de middag krijgen wij uh, praktijkonderdelen, wat zo zijn het, uh, het beoordelen van een tweetal wijnen en distillaten. Dat moeten we helemaal uitschrijven. In het Engels is dat ook. En uh, ook nog een praktijkonderdeel wat op decanteren zal zijn of het openen van een fles wijn. Volgens de juiste etiketten. Dus dat is wat er, uh, wat er op het programma staat. En in de halve finale, mocht ik doorgaan, dat is wel mijn doelstelling. Gebeurt eigenlijk hetzelfde, alleen alles nog een stapje erbij. Dus uh, moeilijkere opdrachten, maar wel weer met de theoretische vraagtest. En als het echt een wonder gebeurt, en dat hoop ik natuurlijk allemaal op, dat we in de finale staan, dan, uh, dan worden uh, op het podium worden allerlei onderdelen van je verlangd. Maar dat weet ik nog niet. Dat blijft allemaal tot op het laatste moment geheim natuurlijk. Oké, okay, spannend. Zijn de sommeliers uit de hele wereld aanwezig? Of zijn het vooral ja. landen die wijn produceren? Er zijn 54 landen die aan deelnemen. Nou, het merendeel maakt wel wijn, want elk land wordt wel wijn gemaakt. Maar um, ik heb ze uit Peru ik ze gezien. Indonesië zie ik nu voorbij lopen. Nee, het is, uh, alle, van alle werelddelen komen wel eens vandaan in. Zelfs een Nigeriaanse sommelier te vinden? Nee, dat niet. Uit Afrika zijn er voor me weinig landen die deelnemen. Alleen Marokko en Zuid-Afrika volgens mij. Dat zijn de enige twee landen die uh, een kandidaat hebben afgestuurd. Wat zijn jou zelf jouw sterkste punten? Mijn sterkste punten, um, ik denk wel het theoretische gedeelte. Ik leer heel makkelijk, dus dat is wel een voordeel. Nou. Komt dat met sommigen jullie heel goed uit? Dat je makkelijk is, want je moet ontzettend veel leren. Uh, ik denk dat ik heel gestructureerd kan werken, dat dat ook wel een pluspunt is. En dat ik zeker in de wedstrijd onderdeel dat ik, ondanks dat ik heel zenuwachtig ben, Ik mijn zenuwen onder controle weet te behouden. En dat is met de wedstrijd weer heel erg handig. Okay. Nou, want, we want... zien je sowieso graag als wereldkampioen terug in Nederland. <laughs> Gaat dat lukken? Ik hoop het. Ik hoop het. Nou, dat, dat wordt een hele, hele zware opdracht. Dat, uh, er zijn hier al zwaargewichten van sommigees aan bezig, die ook al uh, Europees kampioen zijn geweest. Dus ik, uh, dat zal heel lastig zal dat worden. Mocht het, uh, mocht het zover zijn, dan uh, kom ik wel langs met, uh, met de trofee. Goed idee, goed idee. En sowieso niet vervelend om in Tokio te zijn, denk ik, hè? In Japan nu. Ja, dat is uh, de bloesemtijd is hier. En uh, dat is in Japan... Uh, Heel belangrijk symbool. Daar zijn ze de winter uit en de bloesem is weer een teken van vruchtbaarheid. En, nou, heel veel bijgeloof, maar het is, uh, het is een heel belangrijke tijd. Dat merk je aan alles, want het is ook veel mensen hebben vrij en uh, het enige wat je ziet zijn. Uh, Japanners die foto's maken van die bloesembomen. Dus dat moet wel heel bijzonder zijn. Jan-Willem van der Hek vanuit uh, Tokio. Die nog hoopte dat hij een oog dicht zou doen vannacht. Omdat hij wel ontzettend zenuwachtig was toen al. Adrian Zarzo, daar praten we mee. Eigenaar van zijn eigen Zarzo in uh, Eindhoven. Uh, jij zei net al van Jan-Willem is echt een van de beste. Wat is het moeilijkste in het hele programma als je het zo hoort voor hem? Nou, Ik denk zeker, eh, ook, al, ook al is er heel sterk een theorie... die theoretische stellingen over eh, bier, sigaren, waters. Ja, wat zijn, zijn toch... dat dan voor vragen die worden gesteld? Ja, Het, gaat, gaat, het kan heel ver gaan. Hè. We praten ook af en toe over uh, watersommeliers... en restaurants met 22 of 24 bronwaters. En, ja, en wat voor gistcultuur er in, in, in, in, in wijn voorkomt... en welke uh, kunstmatige gist. Het gaat, het gaat in mijn ogen heel ver, waardoor ik... Te uh, ver? Ja, en elk onderdeel is natuurlijk, uh, in een sporttak kan dat ook zo gaan... maar ik geloof dat uh, ja, uiteindelijk in mijn visie is gastronomie... een stukje dichterbij zijn bij, bij, bij de mens en bij de, bij de gasten. En ik denk dat we af en toe niet zoveel kennis nodig hebben... om iets over te brengen waar je met passie en emotie over kunt vertellen. Ja. Hoe goed is Nederland als sommelierland? Nou, ik denk, ik denk heel goed. Ik uh, ben gisteren, uh, enige vrije dag, nog heel even naar Düsseldorf geweest, naar ProWine... Zijn maar met Martijn Verkerk, die, is die voor Jan Willem een Nederlands kampioen werd. Uh, en, uh, en Mitchell Lichard, die is nou zo meer bij Boreas en Heesen. En ja, dan, dan, dan zijn we met z'n drie toch heel sterk aan het proeven. Wat, wat de ene niet opvalt, valt de ander wel weer op. En ook al zitten maar 10% Amerikaanse eiken bijvoorbeeld in Rioja... en zeggen van ja, toch zit er een beetje dit. En dan met z'n drieën komen we er veel sterker uit. En dat, dat is heel mooi dat we elkaar, nou niet ja. elkaars fouten... maar elkaar kunnen complementeren of uh, in bepaalde proeven. Uh, Methodes. Is dat gegroeid de afgelopen jaren? Nederland is natuurlijk niet een enorm wijnproducerend land. Nee, nee, we zijn wel steeds beter. En iedereen denkt dat het door klimatologische omstandigheden komt. Maar het is gewoon puur de bepaalde rassen zo op, ja, eh, niet kunstmatig... maar wel laboratoriumtechnisch zo neer kunnen gezet worden... dat dus wel eh, in ons land groeien. Um, ik denk dat we zeker eh, in de afgelopen tien jaar gegroeid zijn in Nederland. En daar kunnen een grote sommigen, zoals ik het voorheen aangaf, rode pijls... Ja. Heb, en Noel van Wittenberg bijvoorbeeld, van Chableus zeker kunnen beamen. Maar we zijn wel sterker met clubjes. Dus we hebben een jongere clubje, en uh, zeker de Gomio en Jan Falism. Er zijn sowieso wel... veel jongeren. Ja, ja, we zijn heel jong. Uh, ja, er, zijn, er zijn sommige jongens van 2, 24, die toch al nu al een eigen visie hebben. En of dat nou wel klopt of niet klopt, volgens anderen. Ze zijn wel bezig met hun eigen ding zonder elkaar dat? na te apen. Dat het vooral jongeren zijn die zich uh, op het vak van Sommelier storten. Ja, ik, ja, misschien moeten we ook nog achterkomen dat uh, hoe ouder we worden, dat ons vak wel heel moeilijk gaat worden om uh, die 50, 60 uur door te brengen. En ook als sommelier, ja, je moet toch uh, dicht bij je product staan. Het is niet even een, een glas wijn inschenken. Je moet toch wel met een stukje over emotie of kennis dat stukje neer te zetten naar de gast. En ik denk dat, uh, ja, dat, dat we elkaar wel kunnen versterken. En zeker. Uh, die, ja, die, die passie die met z'n allen uitstralen. Ja. Het, het is volgens mij ook continu blijven leren. Want er zijn natuurlijk altijd weer nieuwe gerechten... en er komen nog steeds nieuwe wijnen. Ja, uh, en een, een, wijn, een wijn leeft. Dus een wijn na een half jaar... je kunt niet een wijn spijs beoordelen van... oh ja, vorig jaar hebben we met die wijn gewerkt. We pakken de nieuwe oogst... Ja, ook een wijnmaker krijgt een evolutie en een wijn. En die gaat opeens in zijn minder kabinet toevoegen... omdat het een minder rijp jaar was voor kabinet. Dus ja, je moet blijven in de materie, blijven luisteren... blijven lezen en, en horen en, en vooral proeven en drinken. Ja, vervelend is dat, hè, dat laatste. <laughs> Wat is dan tot slot even voor onze luisteraars de wijn op dit moment? Um, ja, lastig. ik denk ja, uh, Wat ik nu mee bezig ben is natuurlijk heel erg Spanje. Uh, omdat daar liggen hun uh, roots ook, hè? Ja, ja, ja. ja in, in Valencia geboren. Dus uh, daar krijg ik ook steeds vragen en af en toe zelfs commentaar op... als ik een andere wijn schenk in een menu of als een huiswaan dan Spanje. Ik denk dat Galicië een sterk uh, gebied is in Spanje... die heel erg op opkomst heeft. Dat is uh, noordelijk gelegen bij Portugal... Uh, wijnen als Trachadura, ribeiros en, en, en Godelio's die heel erg sterk nu naar voren komen. En Mencias van internationale karakter. En ik blijf een grote liefhebber van Beaujolais. Niet Beaujolais niveau, maar zeker een grote cruises als, als Morgon of Moulin. Of Dat zijn zeker sappige wijnen die nou richting de zomer... erg mooi toegankelijk en lichtgekoeld kunnen worden. Kijk, we gaan ons voordeel daarmee doen met deze kennis. Mag ik u danken? Dank je wel. Adriaan Zarzo, eigenaar dus van restaurant Zarzo in Eindhoven. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En verslaggever Ingrid Koning is de hele week in Burgers Zoo in Arnhem. Dierentuin bestaat dit jaar 100 jaar. En gedurende dat hele jaar worden er verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd. Bas Lukkenaar regelt veel van die events. Gistermiddag had hij het heel druk. TV Gelderland komt vandaag, kanaal 13. De Gelderlander is er, uh, onze eigen filmploeg van uh, iWorks voor de serie op SBS. En daarnaast verwacht ik ook van de Gelderlander fotograaf en verslaggever. Zou jij die straks willen opvangen? Want dan ga ik vast naar de bush. en op het moment dat... Uh, uh, ja, dat jullie daar dan zijn, uh, dan bel mij maar even. Ja, prima, weet je ook hoe laat Laurens er is? Uh, ja, Laurens die komt uh, om twee uur hier. Ik voel hier wel de spanning, want ik zie hier ook allemaal mobiele telefoons op tafel <laughs> liggen. Die liggen allemaal op, op, op, op trillen en die trillen continu. Ja, dat klopt. Er gaat iets heel bijzonders gebeuren... Uh, ja, we worden koninklijk. En dat fluister ik bijna, want dat mag je niemand weten. En uh, we gaan vanmiddag ook onze, onze eigen medewerkers daarmee overvallen. Die denken dat ze voor een jubileumfoto komen. Nou, daar gaan we dadelijk live bij zijn. Um, en dan blijkt plotseling dat daar de commissaris van de koningin is... en de burgemeester. En die hebben bijzonder nieuws. Ik laat dit zenuwcentrum even voor wat het is. En ik ga even naar een ander gedeelte van het park. Naar de Sri Lanka-panters. En daar is hoofddierenverzorger Jan Veldhuis weer. En die is met hele andere zaken bezig. Ik sta nu in het verblijf van de Sri Lanka-panters. Jan naast me, Anna-Maria. En we hebben nu in één verblijf Maga en Jafna gezet. En dat is vrij bijzonder. Ja, dat klopt. Jafna is eigenlijk pas sinds kort uh, in uh, Arnhem. Want die is uit uh, Dierenpark Emmen gekomen. En het is de bedoeling dat ze voor nakomelingen gaan zorgen. En dit is dan eigenlijk de eerste keer dat we de panters bij elkaar zetten. En ze kennen elkaar niet. Dus dan wordt het allemaal een beetje ongemakkelijk. En we... Zetten ze pas bij elkaar als ze zeker weten eigenlijk dat het vrouwtje Krols is. En Krols is eigenlijk dus dat ze gewillig is en dat ze dus graag bij de man wil zijn. We staan ook echt een beetje gespannen te kijken. Ze draaien nu nog een beetje om elkaar heen. En... Ja, net meestal in het begin. Het is echt even aftasten. Van, hé, hey, wie ben jij en wat kan ik allemaal bij je maken? Kijk, dit is echt heel mooi wat hier gebeurt. Zie je wat er gebeurt? Ze gaat nou liggen. En dan nou, we gaan zelfs een paring meemaken, denk ik, nu nog. <laughs> dus... Er vindt gewoon je live ontdekkingplaats. plaats. <lacht> dit is onderdeel van het spel. Dat gegrom en de aan elkaar. Dat is meestal een goede paring geweest. Dit was een paar seconden, was dit het? Ja, dit was het. En dan kan de hele dag zo doorgaan. Hoe belangrijk is dit paren voor jullie? Wat zou het betekenen als dit niet zou lukken? Nou, hier zitten nu twee panters bij elkaar die uh, nog niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn in het stamboek. En je moet het echt zuiver ook een beetje als een stamboek zien. Dat betekent dat als deze panters jonger krijgen, dat er eigenlijk een hele nieuwe bloedlijn in, die, in het stamboek komt. En ja, een nieuwe bloedlijn geeft genetische variatie en dan kun je langer door blijven gaan met het fokken van die panters. En dan zet je ook weer de dierentuin mee op de kaart? Daarmee zet je de dierentuin op de kaart en je kunt... Mocht het ooit in de verre toekomst een keer mogelijk zijn om die panders weer terug te zetten in een natuurlijk gebied... dan weet je ook zeker dat je de goede panders op de goede plek terugbrengt. En waarom lukt het hier zo goed? Dat weten we niet. Dat durf ik niet echt te zeggen. Ik denk dat het best met de ervaring van de verzorgers te maken heeft. Het heeft ook heel erg veel met accommodatie te maken. We hebben echt een heel, mooi, ja, heel mooie ruimtes voor ze, Maar ook uh, verschillende ruimtes. Een gedeelte waar het publiek de dieren kan zien en achter de schermen twee rennen. Waar we ook eh, dieren achter het scherm kunnen houden. En dan heb je gewoon heel veel wisselingsmogelijkheden en uitwisselingen. En dan maak je je kansen dus groter. Terwijl de dierenverzorgers hopen dat eh, Jafna en Maga nog een paar keer bij elkaar komen. Ga ik weer even terug naar alle hectiek van de dag. Kijken waar Bas mee bezig is. En wij komen u vertellen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd burgers zo te onderscheiden. De Koningin... Heeft Burgers Zo het predicaat koninklijk verleend? Zo, het moment is voorbij. Bas, zweet het op je voorhoofd. Ja, super. Je ziet het, uh, mensen zijn enthousiast, uh, ja, geëmotioneerd. We zijn ontzettend trots. Echt super. Dit is wel een kroon op jullie jubileumjaar. Dit is letterlijk en figuurlijk een kroon op ons jubileumjaar. Want uh, je mag zelfs een kroon gaan voeren als je koninklijk bent. Hè? Dus uh, nee, super. Dit is echt geweldig. De felicitaties zijn daar. Morgen weer een bijdrage rond deze tijd van Ingrid Koning vanuit Burgers Zo. Bijna twee minuten over half twee. Tijd voor het laatste nieuws krijgt u van Dorot Meegens. Radio 1, het NOS Journaal. Minister Schultz wil de omstreden verbreding van de A27 bij Utrecht doorzetten. Dat melden bronnen aan de NOS. Na verluid neemt ze de conclusies van een onderzoekscommissie over. Die vindt het alternatief om de weg aan te leggen in een bestaande bak niet veilig genoeg. Schulz zou het daarmee eens zijn en wil dus bomen gaan kappen in Amelisweer. Tegen de verbreding van de A27 is veel verzet. Later vanmiddag ligt Schulz haar besluit toe. De Nederlandse consument heeft nog maar weinig vertrouwen in banken. Zowel het vertrouwen in de eigen bank als in de concurrentie is laag. En daardoor zijn er amper mensen die willen overstappen. Maar 2% van de mensen is van plan om te wisselen van bank. Topman Andreas Artemi van de Bank of Cyprus heeft zijn ontslag ingediend. melden persbureaus Reuters en DPA. Artemi stapt naar Verluid op omdat hij het niet eens is met de hoogte van de heffing op spaartegoeden. Mensen met meer dan een ton spaargeld op een rekening in Cyprus raken mogelijk 40% van hun vermogen kwijt. En de troonswisseling op 30 april kost het Rijk 5 miljoen euro. Dat heeft premier Rutte gezegd. Volgens hem zijn bij de 5 miljoen euro niet de kosten voor de beveiliging meegenomen. Die worden namelijk niet bekendgemaakt. Dat is uit veiligheidsoverwegingen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRW. Stand.nl. Guilaine Plag. Goedemiddag, de internationale pers maakt gehakt van Jeroen Dijsselbloem. Maar zelf had hij geen spijt van zijn interview aan het persbureau Reuters en aan de Financial Times. Sterker nog. Ik vind het heel belangrijk voor politici om uh, gewoon te spreken over wat ze nou aan het doen zijn en waarom ze het doen. Uh, en dat blijf ik toch doen. Zo zijn gezegd, is die kritiek op Dijsselbloem nou terecht? Het blijkt uit de eventuele misser dat hij niet geschikt is voor de positie van Mr. Euro? Of moeten we Dijsselbloem op zijn daden afrekenen in plaats van op zijn woorden? En is alle kritiek overdreven? Daarover praten met Willem Vermeend, oud-PVDA-minister en oud-staatssecretaris van Financiën. Meneer Vermeend, welkom. Goedemiddag. Om te beginnen, drie keuzes voor u die u alleen met ja of nee mag beantwoorden. De eerste, die eurofobe Engelsen spreken voor eigen parochie, ja of nee? Ja. Als minister legde ik wel altijd al mijn woorden op een gouden weegschouwtje. Ja of nee? Nee. Ik wist wel dat blauwdruk template betekent.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 van de eurogroep. Bent u het daarmee eens of oneens? Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, ik vind waarom? het een storm, storm in het glaswater. Is dat zo? Uh, Dijs, ja, Dijsselbloem heeft eigenlijk gezegd wat we allemaal denken. En vinden zelfs. De meerderheid van de Europeanen vindt dat wij banken in de wat liggen. En dat de banken hun eigen rotzooi moeten opruimen. En niet iedere keer moeten aankloppen bij de Belastingbetaler. Want het is altijd tot heden zo geweest. Ze maken zelf rotzooi. En als puntje bepaaldje komt, moet de belastingbetaler alles ophoesten. En, zijn... en dat heeft hij eigenlijk en dat heeft hij gezegd. Ja, u heeft ook een economische achtergrond. Hè? Economen zijn ja. toch veelal anoniem, enorme flater, ontslaan, politiek incompetent, wordt er gezegd. Ja, de beste stuurloos dan aan de wal, zeg ik altijd. Dus bij voetbal ook altijd. Maar goed, ze hebben het zie ook wel je e economen, geleerd. Jawel, bij economen ook. Maar zet tien economen op een rijtje, je hebt tien verschillende meningen. Nou, lacht u de kritiek niet <totstuk> iets te makkelijk weg? Nee, op dit punt niet. Nee, en als ik zie waar de kritiek van elkaar komt... Uh, vooral de uh, Financial Times, uh, dus het Engelse, het bekende Engelse, Engelse in, ja, invloedrijke blad... daar is de kritiek verreweg het scherpst. En ja, dat is Engeland. Uh, Engeland ja. is tegen Europa. Engeland is... Uh, tegen de euro en uiteindelijk de meerderheid van de Engels, als je kijkt naar opiniepeilingen, wil uiteindelijk zelfs uit Europa stappen. Dus ja, die kranten, uh, die moeten ook verkocht worden. En die hebben het een bepaald beeld uh, geschetst van Europa. En nee. ook van, van Dijsselbloem. Maar ook hier, Martin Visser van het FD, van het Financiële Dagblad, was toch ook ja. wel duidelijk. Zegt, dit is echt wel een flater door het op deze timing, op deze manier te communiceren. Nou ja, ik weet hoe het zelf gaat. Ik ben natuurlijk minister geweest. En uh, je, hebt een groot, je hebt een voorlichtingsdienst. En vervolgens wordt er een persconferentie gegeven, en je krijgt een interview. En soms zie je interview toe de en denk je: hé, hey, uh, dat is toch anders overgekomen dan ik eigenlijk bedoeld had. Mm -hmm. En dat is hier wel aan de hand geweest, denk ik. Ja, dus. Is er toch de kritiek terecht op zijn optreden? Nou, nee, de kritiek is niet terecht. Kijk wat hij gezegd heeft. Ik denk dat de meerderheid van economen het daarmee eens is. De meerderheid van economen vindt dat banken hun eigen rot moeten opruimen. En dat dat niet afgewenteld mag worden op de belastingbetaler. Dat vindt de meerderheid. het enige waar je, waar je kan zeggen, nou, is die timing verstandig ja. of handig? Nou ja, jij in, in, in, in, in, in, in, in, in, in een nerveuze markt. Ja. Maar ik heb het interview. Uh, ik weet niet hoe het interview gegaan is. Ik weet niet of het een goede weergave geweest is. Ik weet wel uit mijn eigen ervaring dat mijn mensen soms tegen mij zeiden: Willem, je moet geen het interview geven, want het is niet zo handig op dit moment. Mm -hmm. Dus misschien had hij het interview niet moeten geven. Maar ik vind de kritiek ten onrechte. Ja, op de, op dat de is site, de timing, site de zegt timing. iemand van... natuurlijk krijgt hij kritiek. Als de beurzen kelderen na zo'n uitspraak... ja, dan is het toch terecht dat je kritiek krijgt. Dat heb jij bewerkstelligd. Even over de beurzen kijken. De, beur, de beurzen in de wereld over het afgelopen jaar... die zijn buitengewoon nerveus. Die gaan op en neer, de beurzen op dit moment. Als er ook iets gebeurt in Amerika... of, of Barack Obama zegt wat... Of de, de, de president van de centrale bank zegt daar wat. Dat heeft effecten. En je ziet ook heel vaak dat het heel snel weg hebt. Als we nou kijken naar de Griekenland-crisis. Iedereen was bang dat de beurs in elkaar zouden storten. We zagen beweging op de beurs. Wat zagen we gisteren? Dat de beurs er heel heftig reageerde. Ja, Want die direct. dachten, er waren vooral... Ja, direct. En wat waren dat? Ik heb gekeken. Dat waren wel de financials. Met andere woorden, de financiële aandelen. De belanghebbenden die dachten, oh, ik moet straks bij gaan betalen. We zien dat onmiddellijk die aandelen daar de gevolgen van ondervinden. En we zien vandaag, over het algemeen, als je kijkt, in het begin, ik heb de beurzen gevolgd, dan zie je vlakke beurzen, en sommigen zie je weer een, een herstel. Met andere woorden, de beurzen zijn niet doorgezakt. Nee. Dus we moeten ons realiseren, daarom zeg ik, het is ook een beetje een storm in het glas water. Ja, maar op het moment dat u zegt, ze zijn al nerveus, dan kun je ook zeggen, van nou, laten we niet proberen om het nog even erger te maken. Dus laat ik nou mijn woorden wel op ja, ik weet niet, ik neem aan dat hij zijn woorden wel op, op een ja, dat hij wel die weegschaal gehanteerd heeft. En ja, wat nu de discussie is: uh, of hij het woord blueprint gebruikt had, of, of wij spreken of die blauwdruk wel had niet mogen model gebruiken. of template. Ja. ja, of model of template, et cetera. Ja, en daar gaat de discussie over. Nou, ja. ik vind we hebben wel andere dingen in ons hoofd. We moeten zorgen dat de economie weer gaat draaien in Europa. Ja, maar ook dat je de vraag kunt stellen: oké, okay, we hebben nu Cyprus, als iedereen even vandaan bij komen. Dat is voorlopig gered. Moet je nou gelijk de parallel gaan trekken? Überhaupt over de andere landen gaan beginnen? Uh, kijk, Europa, wij hebben altijd bezwaar tegen Europa dat opera niet transparant is. Dan hebben we een keer een, een, een minister die transparant is en die gewoon zegt waar het op staat. En het enige wat je dan kan zeggen, ja, had zijn woorden beter moeten wegen. Maar ik ben het wel met hem eens, laat ik dan zo zeggen. Ja. Ik ben het gewoon met, met, met zijn opvattingen ben ik het volledig eens. En misschien dat hij het iets anders of niet uh, op deze, dit moment had moeten formuleren zo. Ik denk dat als, die, als je het nu zo persoonlijk als zou vragen en hij denkt bij zichzelf... Uh, hij gaat het nog eens een keer evalueren. Dan denk je, misschien moet ik dat interview niet, niet geven, of had ik het niet moeten geven. Dat kan je voorstellen. En dan moet je jezelf aantrekken, vind ik. Is dat toch uh, de man, om dat toe te geven? Waarom zou ik niet toegeven? Op momenten dat je ziet dat het niet goed uitwerkt, dan moet je ook bij jezelf na gaan denken of je wel op het juiste moment, op het juiste tijdstip, de, de juiste woorden hebt gekozen. En dan zeg je volgende keer, geef het interview niet. Punt. Even oud-minister van Financiën, Onno Ruding. Die sloot zich vanochtend uh, op Radio 1 aan bij het rijtje kritikasters waar je het dus niet mee eens bent. Maar nee. Ruding vindt de uitspraken van de Eurogroep-voorzitter tegenstrijdig. Hij zei, aan de ene kant heeft hij gezegd... dat Cyprus en de Cypriotische Banken een uniek geval zijn. Aan de andere kant heeft hij gezegd dat het toch gevolgen heeft... voor mogelijke volgende gevallen in andere landen. Dat kun je nooit allebei tegelijk zeggen. Bent u het daarmee eens? Uh, zo heb ik het niet begrepen. Ik heb begrepen dat hij gezegd heeft uh, dat uh, Cyprus een uniek geval in Europa is. Dat is ook zo. Het is een uh, heel klein puntje. Het is minder uh, groot. Het is een tiende procent van de hele eurozone. Uh, een beetje een grotere Nederlandse stad. Meer is het uiteindelijk niet. Dat is sowieso dan een uniek geval. En verder wat ik een winst vind. Uh, in vergelijking met het vorige voorstel. Dat Europa zich nu wel houdt aan afspraken ja. uh, dat de kleine spaarder uh, buiten, zeg maar, dus tot 100.000 euro althans waar, gewaarborgd wordt. En dat was in het begin niet. Nee, ik vond het eerdere voorstel veel slechter. Dat is ook wat, wat mensen ook op onze site zeggen. Want het is eigenlijk al de tweede ja. keer dat het nu ja. verkeerd gaat. Want de eerste keer ja. was, was Dijsselbloem zelfs uh, bereid om ja, de maar, mee te laten betalen. Maar dit kun je niet... Je kan niet ik, ik, ik, ik, uh, het is heel gebruikelijk in Nederland en ook in andere landen dat je zoekt naar een zondebok. Maar zo gaat het in Europa niet. Het is een compleet team van mensen, er zitten ministers bij. De minister van Financiën zit erbij, er wordt onderhandeld. En vervolgens besluit dat team, het IMF zit erbij. Dat team besluit uiteindelijk met een voorstel te komen. En Jeroen is daarvan voorzitter, dat zit. Hij draagt die verantwoordelijkheid wel. Maar moet ons wel realiseren: er zit een team van specialisten. die dit uitonderhandeld met de Cyprioten. En vervolgens komen we tot de conclusie: Cyprus pikt dit niet, die wil dat niet. Er wordt gestemd in het parlement en er moet een nieuwe voorstel komen. En het voorstel wat er nu ligt, is aanmerkelijk beter. Ook naar buiten toe, ook naar de financiële markt toe. dan dat er lag. Ja. Heeft Dijsselbloem, wat u betreft, dan gewoon goed aangepakt? Ja, u probeert mij nu te ontlokken. Dat ik roep voor niet. Nou, maar, nee, je ik van nee, niet. Nee, maar niet goed, goed, ik wacht een grapje. Je zal maar in zijn schoenen staan. Ik denk dat iedereen die tot de conclusie komt, op dit moment als er zoveel kritiek komt, die bij zichzelf denkt: misschien dat ik het anders moet aanpakken. Maar dat poets niet weg dat zijn standpunt breed in Europa wordt gedragen: dat de banken het zelf moeten oplossen en niet iedere keer moeten aankloppen bij de belastingbetaler. Ja. Ik ga nog even door op reacties. U krijgt straks via de telefoon nog veel meer reacties. Maar dingen die we op de site al binnen hebben gekregen. Uh, dat is natuurlijk, wordt ook gezegd, hij zit daar net. Uh, Jonker, zijn voorganger, heeft al ook vaak uitspraken gedaan... die niet in dank werden afgenomen, maar had meer autoriteit. Dus dat moet hij sloem, uh, eigenlijk oppassen. Ik zeg, ja, op de site, waarom moet iemand de kans krijgen... om zich te ontwikkelen? Hij zit toch niet op school of zo? Moet gewoon een ding goed zijn. Nee, nee, nee, nee, hij zit niet op school. Hij is politicus. Hij is onmiddellijk in het diepe gegooid. En dat is het kenmerk, dan moet je, blij, moet je onmiddellijk zwemmen. Zo gaat dat. Ja. En dan maak je misschien ook wel eens een verkeerde slag. Dat kan. Ja, wat, dat vindt kan. U, wat vindt u van de kritiek dat hij te veel loopjongen is van bijvoorbeeld een uh, minister Schäuble in Duitsland? Nee, dat is niet zo. Kijk, laat ik het zo zeggen. Uh, Duitsland uh, is het machtigste Euroland. Dat uh, weten we allemaal. En dat Nederland overlegt met Duitsland. en dat we vaak steun krijgen van Duitsland. en steun zoeken bij Duitsland. dat deden we al toen we nog de gulden hadden. Ik weet nog toen ik, ik was staatssecretaris hadden we nog de gulden. Nou, ik moest altijd overleggen met Duitsland. Dat is altijd zo geweest. Ja, dat zal ook Niks altijd bijzonders. zo blijven. Het zal altijd zo blijven, ja. Jory Kling, die twittert... Te veel kritiek bestaat niet, zeker niet op een zodanig belangrijke functie als deze. Kritiek is altijd goed, ook al klopt het misschien niet. Het prikkelt de bekritiseerder, zodat hij zich meer en beter gaat concentreren op zijn werk. Is dat ook uw eigen ervaring geweest? Uh, ik, mijn ervaring is dat ik natuurlijk bakken kritiek gekregen heb. En dat moet je tegen kunnen. Uh, soms is de kritiek terecht. En soms roepen mensen maar wat. Dat is ook gewoon waar. Maar je moet je in beginsel van terechte kritiek altijd wat aantrekken. Ja. De, de, denkt u, is, is Jeroen Dijsselbloem de man daarnaar om wel te luisteren naar die kritiek? Ik ken hem persoonlijk, ja. Dat, uh, dat is mijn ervaring. Maar je moet natuurlijk ook op de goede momenten het naast je neer durven te leggen. En je moet soms ook helemaal niets aantrekken van kritiek. En gewoon doorgaan op de weg die je ingeslagen bent. Want dat willen mensen ook. Mensen willen ook wel politici hebben die door durven te pakken. Ja. En die durven zeggen. Die zeggen ook waar het op staat. He, allemaal politici die met mail in de mond praten. Daar heeft het publiek ook niks aan. En wat moet hij in dit geval doen? Naar dit akkefietje? Nou, uitleggen. Ik vind wel. Uh, de, de, de, hij moet wel uitleggen waarom die gezegd heeft, wat hij gezegd heeft. Dat hebben mensen recht op. He. Je moet wel uitleggen waarom je dingen vindt. En dan zou ik ook maar benadrukken, Ik zou de discussie volop aangaan. Ook met de banksector, dat het tijd wordt dat ze hun eigen rommel gaan opruimen. Jeroen en dat heeft... doen ze nog steeds niet, hè? dat is het grote probleem in de wereld. Dus ze daar denken moet nog steeds nog weg... Ja, eraan. Nee, ze denken nog steeds dat ze overal me wegkomen. En dat kan niet meer, het is afgelopen. Nou, Maar goed gezien de reactie gisteren, ook in de financiële sector, kun je denken dat ze nu wel gewaarschuwd zijn, toch? Dat ze hem gaan voelen nu. Uh, en daarom uh, zag je dat de aandelen in de financiële sector omlaag gingen. Ja, ja precies. <laughs> dus in zoverre ja. heeft Dijsselbloem dan misschien wel bereikt. Dat, heeft, nou ja, dat ja. heeft bereikt, heeft. maar men weet wel, men is wel gewaarschuwd, laat ik zo ja. zeggen. De stelling vandaag in stand.nl. Jeroen Dijsselbloem krijgt te veel kritiek als voorzitter van de Eurogroep. Bijna 1200 mensen hebben hun stem uitgebracht. 54% is het daarmee eens. En 46% ah. van de luisteraars die hebben gereageerd is ermee oneens. Dat valt u mee, meneer Vermeend? Nou ja, kijk, dat blijkt wel dat toch een hele hoop mensen ook uh, er doorheen kunnen kijken. En ook wel vinden dat het sprake staak is van een ontrechte kritiek en ook een beetje een storm in glas water. Dat zie je wel uit deze peiling. Ja, ik vind het een opmerkelijk uh, mooi, mooie uitslag. Nou, het is nog niet de uitslag, want er gaan, <laughs> kan nog van alles gebeuren. Wij praten nu okay, met Nou Oké, de trend is mooi. Willem Vermeent is onze gast en u kunt thuis reageren op onze stelling. 0800 1101 is het telefoonnummer. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, met René van der Meer. Ik ben het eens met uh, meneer uh, Vermeend dat uh, meneer Dijsselbloem, uh, die wordt de zondebok genoemd, maar dat is hij absoluut niet. Want er zitten pas een paar maanden en die euro die komt niet uit de lucht vallen. Er hebben een hele hoop kabinetten en ook ministers voor die tijd zitten snurken. Ja. Voordat de euro dat was. En nou krijgt hij de schuld, maar. En ook rondom Cyprus, wat u betreft? Uh, ja. Dat, dat, kijk, moet we moeten luisteren, hebben dat, dat grapje in, in IJsland hebben we al gehad. En de, polieke, de, polie, nou ja, de, de, de, de mensen die in de regering zitten, die hadden dat eens even van tevoren moeten bekijken. Okay. Want het probleem blijft maar met die banken. Duidelijk, dat, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. U spreekt met Maria en in Maastluis. Ik ben het ook helemaal eens met de stelling... Al is het alleen maar omdat Jeroen Dijsselbloem... alle 17 ministeriële kikkers in zijn kar heeft weten te houden. Dat vind ik al heel wat. En bovendien is het besluit niet alleen door hem genomen... maar ook door het IMF en ook door de ECB. Hij heeft in dat interview op alle vragen goede antwoorden gegeven. Hij bleef veronderkoeld bij hem. Gisteren bij Paul Witteman bedoelt u? Ik, wat zegt u? Bij Paul Witteman gisteravond bedoelt u. Ja, zeker, ja. dat vond ik heel goed... En nu lijkt het dus van lekker Jeroen-besje. <laughs> Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Met George Ducharme spreekt u. Hallo. Hallo. Ik ben het ook volstrekt oneens met de stelling. Uh, het is ontzettend uh, naïef om te denken dat uh, minister uh, Dijsselbloem uit Nederland nu Mr. Juro uh, genoemd. Dat hij eens in zijn eentje verantwoordelijk zou zijn voor een, een enorm moeilijke en ingewikkelde besluitvorming om een, om een Euroland, als Cyprus... en om allerlei uh, andere besluitvormingen die daar omheen zitten... dat beslist hij natuurlijk absoluut niet alleen. Nee. Dus u bent het juist eens met de stelling dat hij te veel kritiek krijgt op Sorry, zijn bord? Ja, daar ben ik het mee eens. Maar hij is wel degene die het over het voetlicht moet brengen... en die het goed moet communiceren. Ja, maar dat is nou precies de reden dat ik het eens bent met de stelling dat hij veel te veel kritiek krijgt. Want de uiteindelijke besluitvorming wordt op financiële zwaargewichten gedaan... die zelf niet voor het voetlicht uh, willen of kunnen treden... om wat voor politieke agendas dan ook. Ja, en hij is dan degene die dat moet doen. ja, ja goed, bij een zware job komt een zware verantwoordelijkheid. Ja, maar daar heeft hij wel voor van. gekozen, dus moet hij het ook goed doen. Ja, ja, vindt u dat hij het niet goed doet dan? Nou, dat is de kritiek nu natuurlijk, dat hij zich niet goed uitgedrukt heeft. Nou, dat, dat is onzin. Daar zit hij nog veel te kort voor om, om, om dat zomaar, uh, zomaar te kunnen roepen. Want de belangen zijn zo, zo verschillend dat iedereen, of hij nou linksom roept of omdat hij nou rechtsom roept, hij doet het altijd verkeerd voor een bepaalde groep. Okay, duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Dag, goedemiddag. Nou, ik vind de kritiek op uh, meneer Dijsselbloem onverdiend. Hij is nu de kop van Jut, maar zoals zoveel al voor u uh, hebben gezegd, hij spreekt natuurlijk namens alle ministers van Financiën in de EU. Dat is A. En wat hij zegt en zei is gewoon juist. Dus uh, let maar eens op degene die het hardste op en kritiek hebben. Dat zijn vaak uh, financiële instituties, plus vooral beleggers. Maar ook he. veel economen he, die zeggen uh, dit uh, is echt niet slim. Het opzet -onrust stoken. Die willen chaos. En ja, ja chaos is handel. Maar... Dus we moeten maar gewoon uh, naar de grote lijnen blijven kijken. En als economen uh, ook zeggen, dit is een flater geweest? Dat... Ja, uh, uh, economen kijken vaak toch niet zo politiek. En uh, de EU is ook een politiek project. Daar moet je heel goed naar kijken. Welke belangen zitten er achter? Waarom zegt iemand wat hij zegt? En daar gaat het om. Eigenlijk ben ik het volledig 100% eens met de heer Vermeend. Ik heb er niks aan toe te voegen. Nou, prima. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Hallo, dit is Margriet Moorden. Gaat u gang. U mag reageren op de stelling. Hallo, ik uh, wil even zeggen dat ik het helemaal eens ben met minister Dijsselbloem. Ik was het helemaal zat, dat lachje van zijn voorganger... en het altijd maar goed vinden en weer goed praten van zijn voorganger. En ik vind dat hij goede standpunten inneemt, bij zijn standpunten blijft... en eindelijk de boel probeert aan te pakken. En als dat ten koste gaat van, van tijdelijke uh, financiële onrust, zegt u zo so bij het. Nou, natuurlijk geeft dit onrust. Iedereen hoort nu dingen die hij niet wil horen. En ook het deposito-garantiestelsel. Ik bedoel, ik vind dat ook heel eng. Maar ja... Al zo dat je elke keer die diep kleine landjes die proberen de hele euro overhoop te gooien. Dan denk ik, ja, waar gaat het over? Dat iedereen zich zo in de luren laat leggen door die kleine landjes... waar die een economie hebben van eigenlijk 0,0. Dan is het eigenlijk te gek voor woorden dat zij zo de zaak kunnen beïnvloeden. Hm. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, met John eh, Reinders. Ik vind de kritiek op eh, Dijsselbloem volkomen terecht. Het spaargeld van onmachtige burgers afpakken en de suggestie wekken het eventueel in de toekomst weer te doen, dat vind ik schandalig. Maar de kleine ja, spaarders die... hoeven nu juist niet meer mee te betalen. Ja, nou, de kleine spaarders, maar de, de, er zijn ook mensen die pensioenen hebben en weet ik wat, allemaal boven de ton. En dat geld, geld wordt ook weggepakt. Geld die nooit meer komen te gaan. Hij had, hij had uh, zich moeten wenden tot de verantwoordelijke, duur betaalde en incompetente bankentoezichthouders. Maar het signaal wat de banken... hij afgeeft gaat nu toch juist richting die bankensector? Want jullie komen er niet zomaar meer mee weg? Nee, ze, ja, ze komen er niet meer zomaar mee weg, maar het is te laat. Het is gewoon, het is gewoon de, de, de politieke blunders van het verleden proberen toe te dekken. Maar de economische schade en de maatschappelijke onrust en onrechtvaardigheid die hij veroorzaakt is enorm. Uh, dit hele slechte imago van de overheid en het vertrouwen... dat wordt hierdoor natuurlijk versterkt. Ja, maar is dat allemaal... Uh... Op naam van Dijsselbloem te schrijven? Hij zit er nog maar nee, net. nou, Dijsselbloem is, is verantwoordelijk. Dus hij is hierop aanspreekbaar. Ja. Kijk hoe hij zich, zich in de Europese Commissie veroorzaakt. Of in de Europese ministers van Financiën. Dat is zijn probleem. Okay. En wat voor mensen zeggen, is eigenlijk ook Larry Cook. De overzicht is natuurlijk, de banken moeten schoon schip maken. Maar hij vergeet even te vertellen dat de overheid de eerste verantwoordelijk is. Want zij hebben het toezicht namens de burger. En dat hebben ze nooit gedaan in het verleden. In Nederland niet en in Europa ook niet. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand nl. Goedemiddag. U mag het zeggen. Uh, met jager uit Bussum spreekt u. Ik ben het eens met de stelling. Meneer Dijsselbloem doet het helemaal niet zo slecht. En ik ben bang dat vooral de Brits georiënteerde pers, Reuters en Financial Times, het uh, helemaal fout doen. Ze, ze, ze kweken een stemming. Van heb ik jou daar. En het gaat er volgens mij alleen om. Heel veel Engelsen hebben ook geld op Cyprus gestald. Uh, u zegt veel dat het is eigen belang. Eigen belang. En uh, wat dat betreft uh, was de eerste antwoord op uw vraag van uh, meneer Vermeend... eigenlijk precies uh, wat ik ook meen. Nou, kijk eens aan. Dan hebben we dat beantwoord. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met Marijke Wissink. Gaat uw gang. Uh, ik ben het ook helemaal eens uh, met de stelling... Ik vind, uh, los van welke politieke kleur of je ook hebt... ik vind uh, Jeroen Dijsselbloem een prima politicus. Ik ben het helemaal eens met de heer Vermeend... en ook met de vorige dames die aan het woord waren. Hij heeft het prima gedaan, heeft het heel goed uitgelegd... Uh, gisteren bij Pauw en Witteman. De manier waarop hij daar zit, uh, zijn houding, zijn blik in de ogen... Hij, hij geeft openheid van zaken. Nou, wat wil je allemaal nog meer? En als dan zo'n journalist die daar ook uh, in het, uh, bij uh, Marielle Tweebeke zat. zat... met, dat, met, met, met die, dat commentaar en met de, de, de, de manier hoe hij dat uh, verwoordde... dan denk ik ook, man, zit zelf eens even op die plek. Oké, okay, duidelijk, bedankt. Goedemiddag, stand.nl. u mag nog reageren. Ja, goedemiddag, Met Had uh, Kuipers zit Goeiedag. Zeg, euh, ja, ik ben het ook niet eens met de stelling, want die, euh, die is euh, door ze allemaal tegelijk euh, genomen. En niet alleen door euh, Dus, euh, Maar goed, als voorzitter euh, heeft hij wel nou een paar blunders gemaakt met dat template euh, en dergelijke. Ja. En die blueprint, ja, dat zal nog wel duidelijk worden wat hij daar eh, precies gezegd heeft. Maar ik eh, vraag mij eigenlijk af, eh, wat vindt meneer Vermeent ervan... dat eh, de Bank of Cyprus en de Popular Bank in Engeland gewoon open zijn gebleven? Oké, okay. ik ga het om en voorleggen. En ze de afgelopen week eh, eh, al hun geld weg hebben kunnen sluizen. Dank u wel voor uw reactie. Nou, meneer Vermeent, kunt u gelijk antwoord opgeven? Het is nou juist, eh, op het ogenblik hebben ze maatregelen genomen om de vlucht te voorkomen wat nu gebeurt is dames in de bank ook dicht. Ja. Ze hebben zoveel mogelijk geprobeerd om in ieder geval een bankrun en dat moet je ook doen om te voorkomen met maatregelen. Dat is de reden waarom de centrale bank van Cyprus nu gezegd heeft we gaan pas op termijn open, dat zal deze week zijn. Ja. Maar de We zeggen natuurlijk juist over het optreden van Dijsselbloem dat hij die parallel trok dat dat juist een bankrun in de hand kan werken. Ja, kijk, ik bedoel, op het moment dat er onrust ontstaat in een land... en dat hebben we ook gezien rond de Griekenland-crisis... dat hebben we nu ook weer gezien... Ja, loop je altijd het risico van een bankrun. Bank dat hebben we ook in Nederland gezien. In Nederland hebben we toen heel snel, eh, s'nachts... de nationalisatie doorgevoerd om juist zekerheid te creëren... Ja. En dat is de reden. Dus je hebt altijd, dat, dat altijd bij een crisis heb je het risico dat er een bank kunt. Dat kun je bijna niet, niet, niet voorkomen. Je kan alleen zorgen dat je zorgvuldig je maatregelen weegt. En dat is hier wel gebeurd. U stond, denk ik, tijdens de reacties dans op tafel. Zoveel steun voor uw partijgenoot. Nee, daar gaat het niet om. Dit heeft niks te maken met partijgenoot. Ik vond het een, een, uh, over het algemeen evenwichtige reacties. Goed doortemmend. Uh, ook ar argumenten zijn gewisseld. En het heeft niks met politiek te maken, dit. Echt niet. Het heeft meer te maken met... Dat hier, vind ik persoonlijk, uh, het komt vooral uit de Engelse pers... Uh, ...wordt een geweest naar een zondebok. En daar schiet je niks ja. meer op. Hoe verklaart terrein. u dan, zit ik te denken... ...toen Johan Dijsseloem hè, als kandidaat uh, bekend werd... ...werd er gezegd, nou, nah, dat moeten we niet doen... ...dus die man niet geschikt wordt. En nu, en nu krijgt hij kritiek. En dan zitten we in één keer met z'n allen... ...nee, dat nee, was prima. Is het ook chauvinisme wat er dan bij ons naar boven komt nu? Nee, het gaat om de redelijkheid. Ik denk dat mensen heel goed kunnen beoordelen of iets redelijk is. Uh, je ziet ook waar de kritiek vandaan komt. En wat Dijsseloem ook gedaan heeft... ...hij vertolkt natuurlijk wel het gevoel van bijna alle Europeanen. Niet alleen in Nederland. Hij vertolkt het gevoel dat wij vinden, met z'n allen, dat het afgelopen moet zijn. He, dat banken die er rotzooi van maken, hun eigen rommel moeten opruimen... en niet iedere keer het handje moeten ophouden bij de belastingbetalers. En dat vindt iedereen. Dat heeft hij gewoon gezegd. Dat speelt ook een rol. En dat je dan kritiek krijgt vanuit de financiële sector... dat vinden mensen onredelijk, Daar prikken mensen doorheen. En daar ben ik blij om. Ik dank u wel. Willem Vermeend, oud-PVDA-minister en oud-staatssecretaris van Financiën. De stelling vandaag, Jeroen Dijsselbloem krijgt te veel kritiek als voorzitter van de Eurogroep. Bijna 1400 mensen die hun stem hebben uitgebracht. 56% is het eens met die stelling en 44% is het ermee oneens. U kunt natuurlijk nog de hele middag terecht op onze site www.stand.nl en blijven twitteren met hashtag standpunt. Zometeen hier op Radio 1, dit is de dag. Thijs van der Brink. Thijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wij gaan hier ook nog even over doorpraten met Harald Benink... hoogleraar Bankwezen en Financiering. Over of we uh, nou wel of niet uh, goed gedaan heeft. Verder is uh, Jurgen Rijmand, gast. Hij is donderdag de verteller in de uh, Passion in Den Haag. wordt het moment volop gebouwd. Op de hofvijver begreep ik. Dus misschien gaat hij wel over water lopen. Dat zou spannend zijn. <lacht> oefenen, um, ja. En Verder gaan we praten over de vraag uh, wie er nou een standbeeld verdient. Weet jij nog iemand waarvan je zegt die heeft een standbeeld nodig? Ik moet denken aan Dennis Bergkamp die hier krijgt. Ja, dat, krijgt, dat klopt. Dat die... is de aanleiding. Oké, okay, maar die lijkt helemaal niet zo. Heb je al gezien Nee, plaatje? ik heb het plaatje nog niet gezien. Ja, het lijkt helemaal en niet ik vind zo, het ook, de ook de geen type kan. ervoor. Het is iemand die heel erg op de achtergrond wil blijven altijd. Ja. Misschien vindt hij het wel helemaal niet leuk. Maar goed, we gaan met Herman Pleij historicus praten over hoe ging dat vroeger. Wie kreeg er toen een standbeeld en wie nu. En als u thuis ideeën heeft van ja, die zou een standbeeld moeten hebben. Laat het ons dan weten. En verder komt de singer-songwriter Stevie en zingen. Oeh, prachtig. Ja hè? Nou, blijf luisteren dus op Radio 1, dit is de dag. Wij zijn er morgen weer met stand.nl en lunch. Fijne dag nog. Dag.